Okay, ja. dan. Mag ik jullie van harte welkom heten op Hindelijker? Yeah. Verwelkom, deze man. welkom. Tjahainakin. Vraag me niet wat de fuck het betekent, ah, ah, het ah, klinkt ah, gewoon lekker. Ik ben goed, beter dan de beste en ah, de eeuwste. Ah, Negative. Ah, ah, ijskoud. Let's yeah. go. Als ik je aanpak, dan kan je de woorden niet aan. Wat kan je dwars zitten door maar enkel voor je te staan? Het is je nigger, nigger bitch die al jaren in de gang zit. Ik kan niet stoppen, ik heb mijn fucking likes dan een leegschrift. Bestuur die high class, wijven en geniet. Dood Ze landen in mijn bed, wana, nigger, we zijn low. Alles wat ik doe, dat blaast. Johan is lekker hype, je compie loopt vast Maar dat komt er wat je megabyte Mishandel elke beat draai ik mij via ruims uit Ook al dikjes is in een blijf van mijn lijfhuis Met big dick prop ik al die fucking sletten vol Ze hebben één wens als ze checken naar mijn dragon boss op de beat, maar geen Adriaan Jij bent een bassie, maar motherfucker kan niet naast me staan Rappers gassen als ik flip, hoe mag ze de game uitstoot. Ik heb die flake flow, jij meet dat dood dus like dood Sorry, maar denk maar niet dat dat al klaar is Sorry, wat je nigger is te zwaar. Oké okay, dan, laten we dit snel Jim. aanpakken 1, 2, let's go Geen van die Big Mac rappertjes stoppen man Niggas zijn te klein als ik kom met mijn woppenlijst Denk dat je hart bent shit Ik weet niet wat je wilt, man Want je hebt dus evenveel stijl als een krultang Verbrand je boter als je dit aanpakt En je bent rauw ja, omdat je er niks van bak. Ik ben geen pimp maar ik blijf chicks klaren Geen baard maar ben vaker in een grot Dat ben laden Begin niet hier man dan fucker want ik klaar Je zal niet fly zijn dan ligt je je aren. Pits van je Willem altijd diep en snel ik frituroos ja ik frikandel ja, mijn blok vluit en soda blaast ja, staat van eikels dus laat haar meer noten lezen zoveel gangsters in de game man ik let er niet op praat over knallen man je hebt nog nooit de flesje gepopt, want elke verse zet je Carrière, letterlijk stop. Brettel je neger en wordt dan door elke letter gefokt. Geen bitjes meer pie, dan die die en ik rok. Als Piet ik heb die jogger not flow. Jij stopt me niet, nou. Want sinds ik ben begonnen wil iedereen op mijn scheidlijst. Voor wat promo, fuck dat, nigga, blijf klein. Voor mijn dochter of money, niemand negatief aan tijd. Vrijders leven, jij ja, mij niet. Zo past je niet in mijn tijdlijn. Niemand kan focussen als is negatief met de keis En ik ga zo snel, maar het lijkt alsof ik tijd reis. En jullie niggas zitten vast in de ijstijd. Kijk naar die haters, ik lach, lach en zwijs. Sorry, maar ik draai als een dj Rappers hebben meer praatjes dan een vj Genieuwe stijl is de reden dat je niet eet En ik, ik heb meer aanbod dan Ebay Yes, ik ben die rapper in de scene Die je zeker wel met één van je sletten hebt gezien Ze we klaar met die show, de show, laten de preppen we de dienen je moet zo horen rappen op de beat, nee. Nigga die je sissend heet, spannender dan prisonbreak. En je haalt van mij zoals negers van kippenvlees. Zoek wat je wil, gaat naar wat je vindt, er geen. Niet de beat sloopt, just zoals je lijp een nigger deed. Sorry, maar ik ben dopen aan de doodste. Dopen aan de kop die je net hebt gesnoven. Geloof me, niveau die is hoger dan de hoogste. En ik blijf reizen als het brood in je oven. Sorry.